Hij wordt uitgedeeld. Ik stel voor dat die motie wordt behandeld na de behandeling van de motie... Nee, dat is niet waar. ...na het besluit over uh, de leesjesverordening. De motie wordt uitgedeeld en ik stel voor de beraadslagingen voor te zetten... ...en dat we straks, als dat nog nodig is, even een korte leespauze inlassen over de motie. Ja? Ik heb net een korte samenvatting gegeven van de standpunten op hoofdlijnen... En ik heb niet de indruk dat er nog nieuwe argumenten ingebracht gaan worden. En Dat betekent dat we tot stemming overgaan. En we doen dat altijd we beginnen met het meest verstrekkende abonnement. En dat is in dit geval, als ik het goed zie, abonnement 1 dat door de VVD is ingediend. Meneer Van Deursen. Ja, ik wil het abonnement van de VVD graag steunen. Maar ik wil er één zin aan toegevoegd hebben. Dat is een sub lijkt dat. Een sub -abonnement. Spreekt u uit? Maar zijn van het formuleren en het heeft betrekking op de uh, tijdelijkheid van de bouwvergunning. En dat vind ik niet terecht als we het over gelijke monniken en gelijke kappen hebben. Dus mijn voorstel was... Uh, aan de ene kant, zijn twee varianten wat we het makkelijkst... Bouwvergunningen worden afgegeven met onbe onbepaalde tijd... Dat lijkt me het, het meest gelijk. Want alle bouwvergunningen worden voor om een bepaalde tijd afgegeven. Als dat niet kan de, uh, bij einde geldigheid van de bouwvergunning wordt bij een ongewijzigde bouwkundige situatie bij heraanvraag geen leegjeskosten in rekening gebracht. Ik denk dan heeft er moet wel opnieuw aangevraagd worden, maar dan heeft het geen uh, geen kosten tot gevolg, waardoor u toch gelijk blijft. Als ik u goed begrijp, meneer Van Deursen, zegt u dat u dan... Maar dan moet de VVD daarover gaan. U wilt een puntje toevoegen onder het besluit. En dat luidt bij, bij een ongewijzigde bouwkundige situatie wordt, als er een nieuwe bouwvergunning wordt aangevraagd, geen leesjeskost in rekening gebracht. Zeg ik dat goed? Dat is goed, ja. Heeft de grafier meegeschreven? Nou, ik ben eerst even aan het kijken of ik helder op mijn netvlies heb wat meneer Van Deursen wil. Dat is nu duidelijk. En dan vragen we even aan de portefeuillehouder of dat wel of niet kan. ...lijkt mij... ...tenzij u daar geen... Uh... Ja. Nou, de, ...de portefeuillehouder... Is dat, is, ...kunt u daar zo op antwoorden... ...of wenst u een korte schorsing? Portefeuillehouder. Ja, ik kan hier uh, met de kennis die ik heb... ...het uh, volgende antwoord geven... Uh, ...daar kunt u toe besluiten... ...inderdaad, maar er moet... ...er moet werk verricht worden... ...en u stelt dus dat er... ...onbetaald werk verricht moet worden door de gemeente. Nou, als dat, als dat inderdaad de inzet is, dan, uh, dan moet dat kunnen. Antwoord duidelijk, meneer Simons. Voorzitter, nog even een duidelijke uitspraak van de wethouder. Raadt hij deze uh, motie aan of niet? Nee, dit, uh, sorry, dit amendement. Het amendement aan of niet? Dus het totale amendement, hè? eventueel met, met uh, sub erbij of niet? De wethouder mag onderscheid maken. Want er is een sub-abonnement en een abonnement. Het sub-abonnement, dat ontraad ik. En het abonnement zelf, daar wil ik met het college dan over praten. Het is, maar het is uw zaak. Even... Dat is uiteindelijk wel de eindverantwoordelijkheid. Maar wellicht dat een advies ook wenselijk is. Even ten aanzien van het subabonnement van GroenLinks. Is aan ieder duidelijk wat ermee wordt beoogd? Is het niet duidelijk? Sorry. Beoogd wordt de gelijkheid, het gelijkheidsbeginsel. Een bouwvergunning voor een permanente bebouwing is ook voor onbepaalde duur. Die is ook voor eeuwigheid geldig, zolang ze niet verantwoord. En ik vind dat hetzelfde principe ook geldt. ...voor seizoensgebonden bebouwing. Je geeft een bouwvergunning af... ...en dan vind ik het onzin dat je na vijf of tien jaar... ...opnieuw een bouwvergunning in moet dienen... ...en opnieuw leesjes moet betalen. Nou, mijn andere oplossing was simpeler. Bouwvergunningen worden afgegeven voor onbepaalde tijd... ...hoef je ook geen werkzaamheden te verrichten. Maar dat wil de wethouder niet aan. Nee, dat kan niet. Nou, de wethouder zegt daarvan dat dat niet kan. Nou, dan geef je, dan geef je hem uit voor één jaar... ...en hij wordt telkens stilzwijgend verlengd. Okay. Nou, dat, dan Is ben je hier... Dan hoeft er is... geen werkzaamheden verricht te worden. Kijk, een nee, meneer, meneer Van Dus, uw argument is duidelijk. De strekking heeft u toegelicht. Want daar was onduidelijkheid aan die kant. Daarom laat ik het even verduidelijken. Meneer Kramer. Mevrouw Geurlsen, mag ook. Ja. Ik vraag me dan af waar dat nu geregeld is. Waar dan die tien jaar wordt vermeld. De vergunning. Precies. Dus, Maar welke vergunning? Waar, wel, uit welk beleid blijkt dat? Want ik heb dat nergens kunnen terugvinden... Het is gezegd tien jaar, maar het blijkt nu uit de wetgeving dat het ook twintig jaar, 50 jaar, 100 jaar, duizend jaar kan zijn. En het is nergens geregeld, dus ik zou dat wel ergens willen terugzien. Maar dat wordt, zoals gezegd, in de vergunning geregeld. En dat is een uitvoeringsaspect wat het college op deze manier heeft geprobeerd te fixeren. En... Nee, maar ik licht even toe. Daar kun je dus een aantal termijnen aan koppelen. En hier is gekozen voor een zeker evenwicht. Als ik in de stukken heb gelezen. En De wethouder mag het aanvullen of corrigeren. Maar dat is de argumentatie daarvan geweest. Een redelijke termijn. En in beginsel heeft de wethouder ook gezegd in de beantwoording. Kun je daarvoor meerdere termijnen nemen? Nou, En wat meneer Van Deursen nu beoogt met dit subabonnement. Is nadat die periode is afgelopen. Dat dan bij een verlenging. ...bij gelijkblijvende omstandigheden bouwkundig... ...je dat zonder uh, leesjes... ...in behandeling neemt en verleent. Nee, ik, ik vat u toch goed samen, hè? Dat beoogt meneer Van Deurs. Ja? hij kan ook de termijnverlenging. Dat heb ik veel liever. Dan hoef je ook geen werkzaamheden te verrichten. Wethouder. Ja, Voorzitter, uh, het gaat niet alleen om de bouwkundige situatie... ...die gelijk is, maar ook het bouwbesluit speelt ja. een rol. Ook het bestemmingsplan speelt een rol. Ook de woningwet kan een rol spelen... Dus, uh, dus ik vind dit, uh, dit is echt uh, tekort door de bocht... Uh, als het alleen maar gaat om de bouwkundige situatie. Uh, over, overigens, uh, dus even uh, kort overleg geweest... en uh, ik uh, kon me wel voorstellen dat dit het standpunt was... omdat dat besproken is. Het, uh, standpunt, het uh, amendement van uh, OPZ wordt door het college gesteund. Ja, maar ik zie nog steeds niet het verschil... Als je een vaste bebouwing hebt, dan is een bestemmingsplanwijziging. Hoef je geen bouwvergunning aan te vragen? En wel, je meet echt met twee maten. Er wordt dus een voorstel gedaan door meneer Van Deursen om een subabonnement te doen. Maar het is het abonnement van de VVD. En uh, de enige die erover kan beslissen is volgens mij de VVD. Ja. En we kunnen het ook uh, zo doen dat we eerst over het subabonnement stemmen. Wel een korte schorsing, voorzitter. Hoe lang denkt u nodig te hebben? We? Vijf minuten. Vijf minuten. Zes. Tien over tien. Geschorst. Ja, Joop. Dat uh, is toch even overleg over de sub-momenten. Dat lijkt me niet meer dan logisch eigenlijk. In principe steunt Kees van Deursen het VVD-amendement. En dat, uh, dan, ja, dat vind ik loofwaardig. Echt waar. En ik, hij zegt in feite... jongens, maak dan voor een bepaalde tijd. En, en als we dan... een spijker veranderd bewijs van spreken... dan kunnen we dat aanpassen. Dan, dan krijg jij een nieuw ja. bouwvergunning... heb jij dan nodig. En als de woningwet uh, verandert... Ja, ja, dan hebben we er gewoon, allemaal uh, dan problemen. Dan kan iemand iets aan doen. Nee. En dan heeft de gemeente een hele uh, legitieme reden... om weer in te ook. grijpen. En eventueel. ik denk dat ze... Uh, gewoon als je eenmalig die bouwvergunning verleent... dat doe je in het dorp ook... Je gaat niet elk jaar opnieuw bouwvergunning verlenen met een maximum van tien jaar. Dat doe je niet. Ja, ja. Want als, als de omstandigheden gelijk blijven, dan is niks aan de hand. Maar inderdaad, als een van die omstandigheden bijvoorbeeld is een aanpassing van de woningbouwwet, Ja, ja dan schoonbaar. houdt het op. Ja, er Staat er op dit moment een maximum voor? Nou, dat heb ik de vorige keer in de commissie begrepen. Uh, toen heeft uh, wethouder Tatis gezegd dat er een maximum van tien jaar zou zijn. Dat zou dan in de landelijke wet staan. En nu zegt uh, Jerry Kraam van de VVD, er is helemaal geen tijdelijkheid. Dat is helemaal niet geregeld in die landelijke wet. Ja, en dan kan je dus ook zeggen van jongens, en dan komt het Van Deurzen weer. Doe het voor een bepaalde tijd. Ga je iets veranderen? Zet je een schotje anders? Uh, heb je een aanbouw? Helemaal geen probleem. Dan komt er een nieuwe, nieuwe bouwvergunning. Ja, maar goed. Het, wat er net al werd gezegd. Bij onveranderde omstandigheden... Laten we dan lekker hetzelfde is zijn. Is het onbepaalde tijd. Nou, ja, laten we het dan maar je, zo aardigen. Je houden. geeft één keer een, een bouwvergunning af. Dat doe je in het dorp ook. Ja. Je hebt een kapel nodig. Een, nieuwe een, een dakkapel. krijg je een bouwvergunning. Eenmalig. Of je sloopt een, een, een muur tussen je keuken en je woonkamer eruit. Dan heb je een bouwvergunning nodig. En dat is ook maar één keer. Ja, toch klopt. Ja. En dat is voor onbepaalde tijd. Ja Klinkt alles eens redelijk, het sub-amendement ik, van dus ik, ik ja, Maar de VVD die heeft het amendement ingediend in feite. Dus ah. die moet daar nog eventjes over beraadslagen. Nou, daar zijn ze nu over bezig. En er zal ongetwijfeld in samenspraak met Kees van de Hursen zijn van GroenLinks. Ja. En ja, we merken zo meteen wel wat eruit komt. Ja. Ik denk dat als ze verstandig zijn, dat ze dat uh, de, gewoon lekker meenemen. En uh, ik denk dat er heus wel een meerderheid in de raad te vinden is om dat uh, te ondersteunen. Het zou me verbazen als het niet zo was. Nee, mij ook. En Pascal, ben je nog wakker, je Pascal? Zit, Pascal? Je, je zit, zit in de spelen met allerlei ja. muziekliedjes <laughs> daarop. De is wel al een andere oplossing voor de muziek." we hebben toch ah. wel muziek staan zo, ja, uh, nou maar okay. horen dan. Tot zo meteen. Er zit er even in geklonken. Het wacht dus op dat de raadsleden weer op een paard zitten. En dan gaan we door met de vergadering. Meneer Paap, mag ik u het woord geven? Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, kort overweg heeft ons geleerd... Dat het subabonnement van de heer Van Deurzen door ons omarmd wordt en we zullen dat toevoegen aan het besluit. En naar mijn mening luidt dat dan als volgt. Bij ongewijzigde bouwkundige situatie wordt bij verlenging geen lezers in rekening gebracht. En u voegt dat toe bij het besluit. De griffier schrijft het even op. Want we hadden net een andere tekst, maar deze herkent u beide zich ook in. Ja. Uh, zijn daar nog vragen over, over dit abonnement? Ik kijk even rond. Wenst iemand daar nog een kort debat? Meneer Bluis. Ja? Hey, maar dat, ik ben nog niet aan stemmen toe, maar ik noteer hem alvast. Ja. Uh, standpunt duidelijk hier over dit abonnement heen. Standpunt van het college ook duidelijk. Ja. Dat betekent dat we gaan stemmen daarover. En dat gaat wat mij betreft bij hand opsteken. Wie is voor abonnement 1 van de VVD ingediend, zoals aangevuld en zojuist genoemd door meneer Paap? Bij hand opsteken. Voorzitter, mag ik u vragen? Ik wil graag persoonlijke stemming. Dat betekent dat er een hoofdelijke stemming komt. Nou, dat lost het probleem van stemverklaring voor een stuk op. Als ik dan bij u ben, meneer Bluis, geeft u dan gelijk de stemverklaring mee? Oké. Okay. Wij gaan bij hoofdelijke stemming uh, dat doen. En dan meneer Suttorp, dan beginnen we bij u. En de vraag is dan, wie is voor... Oh nee, dan vraag ik het anders natuurlijk. Bent u voor of tegen? <laughs> ik moet het anders doen. Tegen... Minister Torp is tegen. Dan ga ik naar meneer Bluis. U heeft een stemverklaring. Korte stemverklaring. Wij zullen overal tegenstemmen, omdat wij vinden dat het voorstel heroverwogen dient te worden. Dus ik zal tegenstemmen. Dank u wel, meneer baalberg wilson Stemverklaring. Eh, ik, ik, stem, ik ben stem tegen. Op grond van het feit dat er geen oplossing is eh, voor wat betreft eh, gedoe over de waarde van het betreffende bouwwerk in het economisch verkeer. Dank u wel, meneer Van Deursen. Voor mevrouw Draaien. Voor of tegen? Ik ben voor, maar ik wil ook een stemverklaring. Want ik vind eigenlijk, dit was de tweede optie, maar om toch wat, want eigenlijk wil ik liever dat het teruggetrokken zou worden. Nou, u bent voor. Dan meneer, ben ik voor, ja. Meneer Drommel. Dank u, voorzitter. Voor. Mevrouw Geurenson. Voor. Meneer Henry verpoorten. Voor. Meneer Kramer. Voor. Meneer Kuiken. Tegen. Meneer Paap, FJF. Oftewel VVD. Voor. Meneer Paap, Sociaal Zandvoort. Tegen. Meneer Poster. Voor. Mevrouw Rietkerk. Tegen. Meneer De Rode. Tegen. Meneer Simons. Tegen. En meneer Stammis. Tegen. Dat betekent dat het voorstel is verworpen. Want er zijn negen stemmen tegen. Dus abonnement 1 is verworpen. Dan gaan we over naar abonnement 2. Daar is inmiddels ook al over gesproken. Het college standpunt is ook aangegeven. Is er nog behoefte aan een debat? Ja, voorzitter. Ik uh, heb even overlegd. Dat hebt u misschien gezien. Meneer valberg uh, Wilson. Dank u, dank, dank u, voorzitter. Met de, met de standpachters. Um, en zij uh, dringen erop aan om in de... ...in de tekst van het besluit een toevoeging te doen... ...waarin tot uitdrukking komt eh, dat... ...en dan lees ik even op wat wij daarnaartoe zouden willen toevoegen... ...als eerste bullet... ...de duur van een bouwvergunning voor een seizoensgebonden eh, bouwwerk... ...te stellen op een periode van tien jaar. Eh, want dit is wel in de context van het voorstel besproken... ...maar het stond er dus weer nog niet duidelijk in... ...en wij vinden dat een hele duidelijke nadere precisering... ...van het amendement... Ik kijk even de griffier aan of die heeft meegelezen. De duur van een bouwvergunning... Ik zal nog even herhalen, voor een... voorzitter. De duur, de duur van een bouwvergunning voor een seizoensgebonden bouwwerk... ...te stellen op een periode van tien jaar. Dus daarmee vult u het abonnement aan. Ja, ja inderdaad. Er is een Dan is er een gewijzigd abonnement, twee. Heeft iemand daar vragen over? College, wat is uw standpunt? Dit, dit, het... dit wordt ondersteund, voorzitter. Geen vragen, dan breng ik het in stemming. Kan dat bij hand opsteken? Ook hoofdelijke stemming graag. Hoofdelijke stemming. Twee ja, mensen willen hoofdelijke stemming. Nou, gaan we doen. Meneer Sturtorp, u heeft wel uh, het genoegen deze avond. Dan gaan we erom bij u beginnen? Voor, voor of tegen? Voor. Voor. Meneer Bluis. tegen. Meneer Bouwberg Wilson. voor. Meneer van Deursen. tegen. Mevrouw Draaier. tegen. Meneer Drommel. Voor. Mevrouw Keuronson. Tegen. Meneer Jon van Poorten. Tegen. Meneer Kramer. Tegen. Meneer Kuiken. Voor. Meneer Paap VVD. Tegen. Meneer Paap Sociaal Zandvoort. Voor. Meneer Poster. Voor. Mevrouw Rietkerk. Voor. Meneer De Rode. Tegen. Meneer Simons. Voor. Meneer Stammis. Voor. En dan gaat wederom het getel plaatsvinden. Er zijn negen stemmen voor en dat betekent dat dit abonnement is aangenomen. Dat brengt mij tot slot op het raadsvoorstel inclusief aangenomen abonnement 2... En ik breng dat in stemming. En mijn voorstel zou zijn bij hand opsteken. Maar ik krijg vast een verzoek andersom. Meneer Kramer. U wilt een stemverklaring. Hoofdelijke stemming. Zullen we dan de stemverklaring bij die hoofdelijke ronde doen? Ja? Eens even kijken, want ik had net het lijstje weggelegd. Meneer Suthorp, Voor. Meneer Bluis. Tegen. Meneer Baber Wilson voor. Meneer van Deursen tegen. Mevrouw Draaier. tegen. Meneer Drommel voor. Mevrouw Geurensson. tegen. Meneer Harion van Poorten. voor. Meneer Kramer stemverklaring. Ja, voorzitter. Ik kan op dit moment geen besluit over dit nemen. Ik krijg niet de juiste antwoorden van de wethouder en ik zal daarom tegenstemmen. tegen. Meneer Kuiken voor. Meneer Paap VVD. Tegen. Meneer Paap Sociaal Zondvoort. Voor. Meneer Poster. Voor. Mevrouw Rietkerk. Voor. Meneer De Rode. Tegen. Meneer Simons. Voor. En tot slot meneer Stammers. Voor. Grifier, wat is de uitslag? Dat betekent dat het voorstel is aangenomen, want er zijn tien stemmen Voor. En Dan is er nog een motie van het CDA ingediend. En uh, Misschien is het handig, meneer Bluis, dat u de motie even voordraagt. Nee, nee. de motie richt zich op 7a. Daar is u ook bij aangekondigd. En 7b is een motie met een wat ruimere strekking. Daarom had ik een splitsing gemaakt. En het lijkt me juister om bij 7a dit te behandelen. Is dat ook wat u wilt, meneer Bluis? Ja. Goed. Dan heeft u het woord. Ja, dank u. Ja, we hebben een motie ingediend. Ik zal hem voorlezen. Gelezen raadsvoorstel, vaststelling, eerste wijzigingslezenverordening en de tariefstabel 2009. De brieven van de strandpachtersvereniging en de beantwoording van de wethouder. Stelt vast dat de verantwoordelijke wethouder Dames en heren. niet communiceert, nog met raad, nog met ondernemers. Vragen en brieven van strandpachtersvereniging niet inhoudelijk worden beantwoord. De wethouder wegloopt van zijn verantwoordelijkheid als portefeuillehouder van toerisme en economie. De gemeenteraad wordt opgestaald met allerlei uitvoeringstaken waarbij de daarvoor door voldonge feiten wordt gesteld. De wethouder niet duidelijk is over de gang van zaken naar de gemeenteraad toe en geen open communicatie en dialoog mogelijk is. De wethouder niet met bruikbare oplossingen komt. Deze wethouder een gebrek aan politieke voelhorens, heeft zoals hij zelf in zijn brief van 6 december 2009 heeft verwoord. De wethouder een tweespalt probeert te saaien tussen bestuur en de leden van de strandpachtersvereniging. Er reeds geld is uitgegeven voor project Bouwvergunningen Strand zonder dat er een krediet is gegeven. De wethouder op de hoogte is dat de raad kritisch was ook op dit dossier, zeker na eerdere behandelingen in de commissie. Het dossier lees Zaken, niet het eerste dossier is waarbij de wethouder in gebreken blijft. De bestuurskracht van de gemeente Salford schade ondervindt door het met regelmaat terug moeten sturen van raadsvoorstellen, nota's en bestemmingsplannen. Zegt het vertrouwen in wethouder WWS status VVD op en gaat, verder tot, gaat over en tot de orde van de dag. Graag hoofdelijke stemming. Uh, ik zal dat vast noteren, maar zover zijn we nog niet hier, denk ik. Ik wil eerst zeggen, dank u wel meneer Bluis. Uh, nou is dus even de vraag, wilt u eerst... ...in eerste termijn zelf hierop reageren. Meneer Henri-Jong van Ik wou even een technische vraag stellen. Uh, het is een... ...volgens mij een persoonlijke... ...motie. En als het over personen gaat, is er volgens mij... ...schriftelijke stemming. Klopt dat of klopt dat niet? Mij wordt iets ingefluisterd... ...want ik heb het antwoord niet paraat. En er wordt gezegd dat dat niet zo is. Dat geldt alleen voor benoemingen... ...aanvaardingen en dergelijke. Uh, omdat dat de eerste keer is dat u... Het zij zelf, het zij als wethouder tot deze functie toetreedt. En daar zit dat etiket op. En dit is een openbaar debat. Dus ik acht dat ook een plausibele uitleg. En als u wilt dat ik het ga nazoeken met de rivier, dan doe ik dat naar schorsik, maar ik denk dat het zo kan. Ja? Um, wilt u eerst een kort rondje debat over deze motie? Of zegt u. Laat. Ik bedoel, wij zijn duidelijk geweest, de ja. discussie is ook duidelijk geweest. Voor ons zit er niets anders op om deze motie in te moeten dienen. Goed. Dan geef ik eh, namens het college de wethouder het woord. Als hij daar behoefte aan heeft. Ja, nauwelijks, voorzitter. Eh, ik kan alleen zeggen dat eh, moties van wantrouwen van het CDA inflatoir zijn. Eh, ik was een eh, maand aangetreden als wethouder toen ik de eerste motie van wantrouwen om oren kreeg. Uh, dus uh, ja uh, Ik kan er niet zoveel mee Behalve dan uh, dat ik uh, uh, Ja wat, wat zou ik zeggen Nou als je maar vaak genoeg roept uh, Ten slotte ben ik van mening Dat Carthago verwoest moet worden Zal dat best wel een keertje gebeuren Maar voorlopig nog niet Dank u wel Wethouder Iemand anders in de raad behoeft er nog aan een debat Of wilt u stemming? Meneer Simons. Voorzitter, ik, uh, ik heb de motie uh, gelezen. Ik uh, moet zeggen dat er een aantal punten, ook binnen OPZ, dat wij van mening zijn dat er best, nou laten we het zeggen, schoonheidsfouten zijn in het optreden van de wethouder. Maar voor ons kan dat beslist geen aanleiding zijn om nu een motie van wantrouwen te ondersteunen. Dank u wel meneer Simons. Mevrouw Draaier. Ja, ik uh, had van de wethouder eigenlijk een ander antwoord verwacht. En als die gewoon op een andere manier begonnen was. dan waar die nu weer mee begonnen is. En dan denk ik: wat jammer. Geef gewoon eens toe dat je dit vervelend vindt. Want dit is niet leuk om zoiets onder je neus te krijgen. En. Wat doet de wethouder? Die begint weer eigenlijk in mijn oren. Want zo hoor ik het met een minachting naar de CDA. En dan denk ik, dan schieten we helemaal niets mee op. En dat alleen al dat feit dat dat iedere keer weer terugkeert. Is dat ik gewoon deze motie steun. Omdat ik het gewoon jammer vind. Dat op deze manier communicatie onmogelijk wordt gemaakt. Ook vanavond zijn eigen partijgenoot, de heer Jerry Kramer... die gewoon met een goede vraag kwam... omdat hij de zaken wilde begrijpen en duidelijk hebben. En dan word je op zo'n manier neergezet... nou, sorry, dat is niet voor mij een manier hoe je met elkaar omgaat. Dat wilde ik even gezegd hebben. Dank u wel. Meneer Paap, Sociaal Zandvoort. U had uw vinger ook omhoog. Ja, dank u, meneer de voorzitter. Ja, laat ik hier toch maar wat op zeggen. Motie van wantrouwen op uh, zoiets... Dan ben je goed met bestuurskracht bezig, lijkt mij. Uh, dit is de zoveelste uh, motie van wantrouwen van het CDA... tegenover het college of een withouder. Uh, sociale hey, zonder In iemand bij wij hebben één keer een echte motie van wantrouwen ingediend... en het ging altijd over inhoud. Ja, dan in maar altijd over inhoud. Ja, maar dan Ik dreigende moties de van wantrouwen. Uh, we hebben allemaal bestuurskracht uh, gelezen. Deze is ver te zoeken in deze raad. Ook bij het college. Af en toe, daar ben ik helemaal mee eens. Het communiceren kan natuurlijk beter. Maar om hiervoor een motie van wantrouwen in te zoeken, daar doen wij niet aan mee. Dank u wel. Meneer Paap, VVD. De VVD heeft behoefte aan schorsing voor de onderlinge fractie En heeft u al een indicatie voor de termijn waarop u wilt schorsen? Tien minuten. Tien minuten. Dan zijn we tien over half elf opnieuw terug geschorst. Ja! Jij zit de popelen op. Ja, echt wel. <laughs> ik kan geen tien minuten wachten eigenlijk. Want ja, eh, ik denk dat, uh, dat het CDA wel gelijk heeft. Het heeft al regelmatig ontbroken aan communicatie tussen bepaalde wethouders en uh, um, partijen. Laat ik het zo zeggen. Zeg ik het netjes? Ja, ja. ja. Dat denk ik wel. Hè. En uh, daar is uh, inderdaad wat, wat, wat uh, Gert-Jan Bluis dan zegt. Uh, één keer een motie van wantrouwen gekomen. Dat was heel in het begin. En uh, ja, wat, wat Willem Paap dan van de Sociaal Zalvoort zegt... Ja, ...maar jullie dreigen ermee. Ja, maar dat mag toch? Ja, dat mag ik wel. Ja. En wat de VVD nu doet... Ja, ...daar ben ik uitermate benieuwd naar. Er zijn vijf stemmen. Ja. En uh... en als dan het uh, uh, CDA en de GBZ zijn er acht. Ja. En dan denk ik dat het dat hangt om, uh, om uh, Van Deursen GroenLinks... Nou ja, wacht even, wacht even, wacht even. CDA 2, GBZ 1, dus 3. En de VVD. Ja, ja dat is een de persoonlijke inschatting. Ik denk dat de VVD misschien drie man meegaat. Ik denk vier. Oké, okay, ik... dat hebben we ook aan de stemmingen gezien van vanavond. Want alleen uh, drommel die was uh, voor bepaalde zaken en de rest tegen en andersom. Ja. Oh ja, okay. ja, het, het zal kille kille zijn. Het, het, het is wel spannend, denk ja. ik. En, en met name, uh, wat zitten we nou nog van de verkiezingen af? Maar ja, de, ja. de bewuste wethouder is wel lijnstrikken van zijn partij. Ja, dat is, dat is een punt. Maar ja, als je nou, nog even teruggaat, hè. de belangrijkheid van wat er hier gebeurd is, is eigenlijk een motie van wantrouwen niet waard. Nee, nou, nou, nou, nou, niet heel, Wat je zegt, Don, denk ik, is niet helemaal waar. Want er is gebrek aan communicatie geweest. En het is nu niet de eerste keer. Nou ja, dat wou ik dan ook maar even zeggen. Het is niet dit, maar dit is weer de beroemde druppel. Hè? Ja, nou, dat is een beetje overlopen. Ja, ja, ja, ja. In ieder geval bij het CDA. Het CDA op zich hebben ze niet ongelijk. Want gezien hun standpunt, wat ze de hele avond hebben ingenomen. Kunnen ze bijna niet anders. Ja, ja, ja, ja. je zou ook een uh, motie van afkeuring kunnen indienen. Dat is wat zwakker. Ja, ja. Dan hoeft een wethouder niet uh, af te treden of een college niet af te treden. Nee een motie van wantrouwen, dat is toch wel een stevig wapen. hoor. Ah, misschien was CDA slimmer geweest, een motie van wat jij zegt, afkeuring. van afkeuring. Ja, ja. Hadden ah, dus ze misschien meer mensen meegekregen. Ja, misschien wel. En dat is dan toch een hey, dan signaal. Het hoeft een college niet af te treden. Nee. En dan moet een wethouder toch op zijn zinnen gaan passen, want als dat nog een keer gebeurt, ja, dan krijgt hij wel ja. een motie van wantrouwen in zijn broek natuurlijk. Ja. Ja, een de nou strategie, ja. denk ik. Ik ben wel heel nieuwsgierig hoe uh, VVD gaat stemmen, ik moet ik zeggen. uit de uitermate nieuwsgierig. En dat zegt ja, dan ook wel iets over... Don, het is, uh, het is half elf en we zijn nog steeds met die leesjes voor ja, nieuw bezig. Hè? Ik denk dat de rest er wel snel doorheen gaat. Ja, nou in principe wel. De beer moet geen probleem zijn, ja. hebben we hebben nog meer... Uh, ik heb nu nu even de agenda voor. Die heb ik er nu wel voor. Belastingvoorstellen, ja, dat, dat volgen ze gewoon. De college, dat, dat moet gewoon. Die belasting, sinds de begroting 2010 goedgekeurd is. Die belastingvoorstellen zijn alleen maar een logisch gevolg. Dat denk ik ook. De percentages zijn genoemd. Ik vind het alleen jammer dat het dan alsnog op de agenda staat. En dat het geen, ja, misschien moet het ook wel. Maar dat het geen, geen hamerstuk is. Ja, maar, ja. maar het, is, het is het recht van de Raad hè, om ja, daarover te beslissen. En dan krijgen we straks natuurlijk nog een, een, een besloten gedeelte uh, onder geheime houding. Ja, ik weet niet of het besloten blijft. Uh, nou ja, grondexploitatie van elk project is nog nooit in openbaarheid behandeld. Nee, nee. En ook niet een herziening van een grondexploitatie. Zoals ze mooi zeggen, de greks. Dat, daar, ja. dat is een mooi woordje van ja. de Martin Bierman natuurlijk. Grondexploitatie. Ja. Ja. En ja. dat... Uh, ja, en daarna komt er eigenlijk nog een, uh, wat had jij, een amendement nog, hè? of een motie? Een motie van GBZ over monumentenbeheer. Ja, ja, ja. ja. En, zo, en eigenlijk, ja, ja, om even kort door de bocht te gaan, de afbraak in de Halterstraat, die, ja. die is de aanleiding daarvoor. En ja, aan de ene kant een gedeelte van dat wat, wat nou afgebroken is, ja dat was ook eigenlijk niet Ik helemaal. Misschien wel moment. het winkeltje van Lorentz hoor. Ja, maar wat ik mis, dat is die, die, dat, dat, dat, dat, dat restaurant wat vroeger die, die, die ja, de dat Thomas ik... in zat. Ja, ja, dat is ook wel leuk, maar ja, ja, ja, dat vond ik niet zo. Maar Lorenz was zo echt zo'n leuk oud pandje was dat. Ja. Verdorie hadden we daar nou niet in Ik wat weet, ik weet mee kunnen niet doen. hoe de binnenkant was. Maar goed, dat is weer wat anders. Daar hebben we het niet over. Waar het uh, gemeentelijke monument? Ik denk het niet. Kordraaien nee, ze... zit hier, die kijk ik aan. Die, die, die schudt zijn wijze hoofd van niet. Het was ouder dan 50 jaar. Dus. Ja, maar dat wil niet zeggen dat het een gemeentelijk monument is. Nee, maar je moet wel de burgers de kans geven om een mening te geven als iets gesloopt gaat worden. om daar. Uh, die die, die, die te vergunningen zien. hebben allemaal te inzage gelegen. Als men daarop niet reageert, ja, dan is men te laat natuurlijk. Nou, dat betwijfel ik. Nee, nee, nee, dat kan je betwijfelen wat je wilt. Maar ik geef het je op een briefje zo hoor. Jij als, als, jij, als jij geen. Er, er, er ligt een, een termijn van zes weken. Als jij daar niet binnen die zes weken op reageert, heb je geen rechtverspreker meer. Maar jij weet zeker dat het ook publiekelijk is gemaakt dat het erin inzage lag? Het, zoiets staat altijd in de gemeentelijke advertentie. En of dat nu in onze kranten verstaat of daarvoor, dat weet ik niet. Daar kan ik niet over oordelen. Daar zal ik alle kranten na moeten lezen. Maar ik geef je echt op een briefje dat als zoiets gebeurt, dat het echt ter inzage heeft gelegen. Want daar gaat een gemeente zich niet in de vingers snijden. Ik ben benieuwd. Jammer. <lacht> Goed. Uh, Pascal, nog een beetje muziek totdat we weer gaan beginnen? Ja. Laat me horen. Even geduurd, luisteraars. Maar ondertussen is een pingeltje van de voorzitter geklonken. Dus elk moment kunnen de beraadslagingen over dit hele belangrijke punt weer doorgaan. Dames en heren, ik heropen de vergadering na deze schorsing aan de kant van de VVD. En heeft de VVD behoefte om daar nog iets over te zeggen? Dan gaan we tot stemming over. Voorzitter, wat mij betreft kunt u tot stemming overgaan. Dank u wel, meneer Paap. Dat betekent... ...dat wij gaan stemmen en dat zou wat mij betreft... ...maar ik durf het nauwelijks meer voor te stellen... ...oh nee, ik mag het niet voorstellen... ...graag hoofdelijk voorzitter... ...ja, meneer Bluis had het al gevraagd... ...maar door de schorsing was mijn geheugen even weg... ...de motie... ...meneer Suttorp... Aan u als eerste... ...voor of tegen? Tegen de... ...tegen... ...meneer Bluis. Voor. Meneer Bouwberg-Wilson. Tegen. Meneer Van Deursen. Voor. Mevrouw Draaier. Ik dacht dat ik dat net al gezegd had. Ik ben uh, voor. Ik dwing u om het opnieuw te zeggen. Okay. Mevrouw Draaier. Voor. Voor. Meneer Drommel. Tegen. Mevrouw Keurensson. Met stemverklaring. Er zijn een aantal punten in deze brief. Of eigenlijk in deze motie moet ik heel goed zeggen. Die ik kan onderschrijven. Er spelen echt meerdere zaken, ook voor mij persoonlijk. Ik moet mezelf ook gewoon, ik wil dat dicht dik bij mezelf blijven en mezelf in de ogen kunnen blijven kijken. Wat hiervoor ligt is een vertrouwensvraag. En de vertrouwensvraag, die ligt voor mij heel zwaar. Waarom? Omdat op het moment dat ik, ik vertrouwen in iemand geef, verwacht ik ook dat vertrouwen van die ander terug. Recent is bij mij het vertrouwen, tenminste is mijn vertrouwen beschaamd. En dan kan je zeggen ook oh, omhoog, tand om tand en ik doe het terug. Maar dien ik daar een grote doel mee? Ik denk het uiteindelijk niet. Dat is de reden dat ik tegen deze motie zal stemmen. Dank u wel. Meneer Jon van Poorten. Tegen. Meneer Kramer. Ik uh, wil me aansluiten bij de woorden van mevrouw Geurensen en zal ook tegen deze motie stemmen. Meneer Kuiken. Tegen. Meneer Paap, VVD. Voorzitter, zoals mevrouw Geurensen zei... het vertrouwen is beschouwd... en ik zal voor deze motie stemmen. Meneer Poster. Egen. Ik sla iemand over. Excuses, meneer Poster. Ik gaf u... Nee, u mag maar één keer van gedachten veranderen. Hij wil twee keer roepen. Excuses. Meneer Paap, Sociaal Zandvoort, ik vergat u. Tegen. Meneer Poster. Ja, was ik tegen, nu tegen, mevrouw Rietkerk. Tegen. Meneer Rode. Voor. Meneer Simons. Tegen. Meneer Stammis. Tegen. Er zijn twaalf stemmen tegen deze motie, daarmee is de motie verworpen. En dat betekent dat de behandeling van dit onderdeel daarmee is afgerond en wij overgaan naar agenda punt 7b. En dat is de motie die is ingediend door de oudere partij Zandvoort, wordt ingediend. Motie herijking, leesjes, tarieven, bouwvergunningen. U heeft er al iets over gezegd, meneer baber maar ik geef u korte gelegenheid om even voor te dragen. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, nou, gegeven we de discussie en overwegende dat... ...de gemeente Zandvoort tot de tien gemeenten... ...met de hoogste legerstarieven voor een bouwvergunning behoort. Bouwvergunningen voor seizoensgebonden bouwwerken... ...voor een aanmerkelijke kortere periode worden afgegeven... ...dan voor niet-seizoensgebonden bouwwerken. Onduidelijk, <coughs> is, onduidelijk is waarom geen lagere... ...schuine streep gedifferentieerde legersdarieven... ...gehanteerd kunnen worden. Roept het college op... ...de lege voor bouwvergunningen te herijken. Dank u wel. wil de raad eerst kort daar nog vragen overstellen aan de indiener... ...of zegt u, portefeuillehouder, geef het standpunt van het college maar weer. Eerst portefeuillehouder. Ja? Even kijken, wie is portefeuillehouder? Uh, meneer Taters. Nee. Meneer Tonen. Excuses. Aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. U zat al te popelen, denk ik. Uh, nee hoor, uh, ja, alhoewel om dit tijdstip dan uh, denk ik van up, rap even erdoor. Uh, voorzitter, uh, op zich uh, is er uh, heel veel te zeggen uh, over voor het herijken. Uh, maar zonder nu echt op de inhoud in te gaan is het op dit moment eigenlijk niet zinvol. Straks is al een paar keer voorbij gekomen, onder andere genoemd door mevrouw Draaier... Uh, de, de, uh, de WABO, uh, die omgevingsvergunning. Uh, Als wij per 1 juli of per 1 januari 2011 bezig moeten met de omgevingsvergunning dan moeten wij alles zeilen bijzetten om in huis klaar te zijn om die vergunningen, waar dan tarieven aangekoppeld zijn, om dat voor elkaar te gaan boksen. En dan is het op dit moment niet zinvol om nog de bouwvergunningen te gaan herijken die we op dit moment hebben. Want er zijn er als je, als je kijkt die hele waslijst die we hebben want er zijn er een paar honderd als we daar allemaal naar zouden moeten gaan kijken terwijl we over zes maanden uh, iets heel anders moeten gaan doen dan is dat niet verstandig mocht blijken dat die uh, WABO, ja, ik kan me niet bijna niet voorstellen... maar uh, helemaal niet door zou gaan, dan zullen we het moeten doen. Ja. Daar ben ik met mee eens. Waarbij ik dan wel nog in herinnering wil roepen... het feit dat wij voor lagere uh, bedragen meer, uh, meer legers vragen... maar dat hoe hoger het aan, de aanneemsom is... Uh, dan hebben we een aflopende uh, som die wij vragen. We staan ook niet in de top 10 voor zijn totaliteit... Dank u wel, portefeuillehouder. Dus, dus, dus het amendement ontraden, of de motie ontraden uiteraard in dit geval. Om die reden. Ja, om die reden. Om die ja, reden. Om die reden. Vraag Misschien voorzitter, ons. even aan de portefeuillehouder. Uh, ik, ik begrijp deze overweging. Uh, heeft het zin om het toch vast te leggen met de beperking van uh, mits of tenzij... ...tenzij moet ik dan zeggen, tenzij per 1,7 de WABO ingaat? Of is het, doet u de toezegging dat dat sowieso dan gebeurt? Nou, de, Sorry? Meneer, misschien wil de portefeuillehouder herhalen wat hij net toezei. Want ik had het idee dat hij bijna toezei wat u nu voorstelt. Ik, ik, ik, ik zei dat als de WABO... ...en dan heb ik het over uiterlijk 1 januari 2011... ...op dit moment is nog de verwachting 1 juli 2010... Maar de kans zit er ook in dat 1 januari 2011 wordt. Dan gaan wij gewoon die waarbo voor hem geven. En dus daarbij de, de, de leesjes bellen maken. Mocht het zo zijn dat de waarbo gewoon verdwijnt. Uit zich verdwijnt. Dan gaan we wel degelijk herrijken. Dat gaan we sowieso doen. Dan. Uh, voorzitter, dan is het helder uh, dat uh, op basis van deze toezegging het, uh, het indienen van deze motie zeker ook na het aannemen van het amendement van zojuist uh, dan geen zin heeft en die uh, trekken we dan hierbij in dank u wel daarmee is het agendapunt behandeld en gaan wij door naar agendapunt 8 en ik kijk even daar staan er nog 1, 2, 3, 4 agendapunten op ik kijk naar de klok het is 5 voor 11 en ik zou echt rond half 12 deze vergadering willen beëindigen dus ik ben bereid om door te gaan als ik uw uitdrukkelijke instemming heb om daar actief aan mee te werken. Ik zie u alle knikken. Is dat akkoord? Ja. Agenda punt 8. Belastingvoorstellen 2010. Dat was een hamerstuk. Dat is hier neergezet in verband met agenda punt 7. En... Op basis van agendapunt 7 is er inmiddels aan u uitgereikt een abonnement om iets aan te passen. En ik zie dat meneer Paap even deze vinger opsteekt. Ja, voorzitter, ik heb het uh, abonnement ondertekend. En het is logisch dat als uh, er een uitslag is van een agendapunt. Betreffende belastingvoorstellen dat het niet alleen voor 2009 maar ook voor 2010 zou moeten gelden, dus als zodanig dient het besluit aangepast te worden. Oké, okay. en u, bent, u dient het abonnement ook in. Dank u wel, want dat was mij nog niet duidelijk. Um, zijn hier vragen over dit abonnement? nog? Nou, voorzitter, misschien is het goed als even het college kaart. reageert, meneer Toner. Uh, ja voorzitter, het is, het is logisch dat het amendement wordt vastgesteld, want anders kunnen we niet verder met datgene wat in het vorige agendapunt is besloten. Dus het is een logisch amendement. Het antwoord is ja. Iemand anders nog een vraag over dit? Meneer Bluis. Ja, ik, ik, misschien heb ik het fout hoor, maar het besluit uh, is duidelijk allemaal verder... Ja. Daar worden ook een aantal dingen aangehaald die eerder worden genoemd op pagina 5 en 4. Maar bij M staat, Parkeerbelastingverordening, staat nog steeds 2,20 euro. En de andere besluiten, hè, de, de, de tarief rio-rechten niet extra te verhogen met 3,75 dat staat erin. Maar ik zie nergens dat van. Ik ga ervan uit, maar ik heb dat ding niet nagelezen, dat in die Parkeerverordening. Dan wel het, goede, het juiste staat. Of moeten we nu toch dit nog alsnog toevoegen als punt uh, 6. Uh, de, tarieven, de tarieven voor het parkeren uh, vooralsnog uh, te houden op de, tarieven van, uh, de huidige tarieven. Dus de parkeertarieven zoals opgenomen in de Belastingverordening te verlagen naar de huidige tarieven conform het genomen raadsbesluit op 11 november 2009. Zou dat niet als 6 moeten worden opgenomen? Maar dan wil, ik, dan wil ik wel weten dat er nu gecontroleerd wordt dat de verordening wel het juiste bedrag staat. Ja, uw vraag is, want u wijst, uh, meneer Bluis, als ik het goed zie, op het collegestuk. Ja. En uw vraag is, is het in de verordening zelf wel aangepast? Want het collegestuk kunnen we niet aanpassen. Dat lag er al. Uh, en dat is nou eenmaal de systematiek. Uh, en, want alle wijzigingen ja, en voor zijn de opgenomen. Zekerheid, ja, ja. Uh, weet uh, de portefeuillehouder dat? Nee, want ik heb het niet aangepast. Het, uh...